Daar zouden ze als moest elkaar vervelen, het is toch waarlijk om te gelen. Want heb je zo goed en geld, dat geen verlangen je meer kwijt, is het te met jezelf. Wanneer je alles maar had, wat op je hart graag bezat, wat hou een je? Want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat macht geeft aan je leven toe. Een beetje gok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn. Dat houdt je jongen en mooi, zodra een mens geen ideaal meer heeft. Geeft hem het leven niet te geven en hij is zo hij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 alles maar had, wat op je hart graag bezat, wat hou een je koel. Want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat mag, geeft aan je leven een Een beetje fok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi. Zodra een mens geen En hij is hij Een beetje gok moet zijn, Een beetje knok is wel fijn Dat houdt je jong mooi Zodra men geniet Leven, lief, get it, even, and a